Altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Met wie? Met het rusthuis van zuster Clivia. Oh. Hallo? Met wie? Met, uh, met mij. Wie is mij? Spreek ik met het rusthuis? Ja, dat zei ik toch al. Ben jij het, Gerrit? Ja. Met wie? Met je opa. O, oh, opa. Hoi, hey, dag opa. Gerrit, je bent morgen jarig. Ja, ja, opa, ik ben morgen jarig. Ik wou even van langskomen morgen, mag daar? Oh, dat is fijn. Ja, dat mag, ja. Heeft u het goed? Daar in het rusthuis? O, oh, ja.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 Zondesna. En de swingers ophangen in de kamer. En die hoort dan. En dan uh, zetten we het cadeau op de stoel en uh, de taart op tafel. Wat vindt u daarvan? Waarvoor? Nou, wat ik net zei. We hebben toch die mooie mokka taart. <truimert> Hé, hey, met tiet. Wat zullen we nou hebben? U liep door de straal heen. Stralen, de straal. Het, het werkt. Schitterend. Een onzichtbare straal, een elektronische straal. Daar liep u langs en dan gaat dit apparaat werken. Iets dat tegenin brengt, ja, Oh, Oh, ik ben zo geschrokken. het Kacht. Wat? Het kantoor For For Gerrit. Dat oh, van Gerrit. Oh, wat de ene. Wat zou hij daar blij mee wezen? Oh, ja. zeg, als Gerrit naar bed is, dan gaan we hier alles versieren. hè? Ja, prachtig. Ik geloof dat je bent. eruit al ja. iets bij de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 Oh, dag, de Glimia. Gaat het goed met u? Wegwezen. Dag, u. Ingenieur. Kom, ga u zitten, kom ja, mee. Heel graag, dank u zeer. Hier, deze stoel maar. Dank u. Ah, is dat nou het apparaat, ingenieur? En hoe werkt dat nou? Nou, kijk, dit ja. apparaat, dat zet u bij uw brandkast, Ja. Hè? ja. Laten we zeggen dat uh, dat, dat uw brandkast ja. is, hè? Ja. ja. Kijk naar thuis. Zo, dit is uw brandkast. Ja. En dit ding. Dat legt u onder uw hoofdkussen. Als je hoofd, op mogen, yes. rond, krijg je dan en, een glaasje appelsap? Zeg, Gerrit, luister eens even. Loop eens even hier langs. Huh? Hierheen. Beste ik? Ja. Jij bent een inbreker die te dicht bij de brandkast kwam. Ik? Ja, we spelen we maar even hoor. Fantastisch, enorm! Ja, zeg. maar er komt nog meer. Het gaat nog door. Het ah. gaat nog door. Gerrit loopt nog eens even. Ja.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 Ja, dat is het nou juist. Ik wil helemaal geen hond. Maar ja, kijk eens, met zo'n brandkast in huis heb je toch eigenlijk wel een alarminstallatie nodig, Wat zit er in die brandkast? Allemaal ja. duffe papieren. Ja, er niet zo nieuwsgierig weet, hè? Papieren, ja, maar ook goud. Goud, ja. ja en diamanten. Ik bewaar voor mijn cliënten kostbare edelstenen. Ah, diamanten. Brillanten ja. die zo uh, flonkeren ja. en schitteren, ja, ja, ja, ja. Zo heb ik op het ogenblik een diamantenbrosch in huis van Fräulein Buitenbeem. Zo'n broche, Twintigduizend gulden. Ja, dat ligt toch maar zo in mijn brandkast. Oh, yes. Is het een moderne brandkasten van oude Nou, niet zo modern, maar toch nog heel erg goed, hoor. Wat voor merk is strijker of een U schijnt verstand van brandkasten te hebben. Hebt u wel eens mee gewerkt? Ja, vroeger heb ik wel eens ah, meegewerkt. Gerrit, ja. Nou, in elk geval ingenieur, Ik vind het geweldig interessant, hoor. Maar ja, wat gaat dat ding nou eigenlijk kosten? Ik kan nou... goedkoper een rond nemen. Gerrit, er moeten nog boontjes worden afgehaald. Ga dat één doen in keuken. Zijn al afgehaald? Oh, nou ja, we, we, we, zoek dan wat anders. Oh. U wil mij de camera hebben, hè? Is dat de bedoeling? Precies. <laughs> nou, ik weet toch wel, hoor. Wat de ingenieur ervoor vraagt: 200 gulden. Gerrit, gaat onmiddellijk de camera uit. Nou, u bent heel jarig vandaag, hoor. En ik ben een wees. Ah. En ik ben morgen jarig. <laughs> Vraai is dat. Ja, is het nou. Uh, ja, kost dat uh, apparaat ook inderdaad 200 gulden, ingenieur? Ja, inderdaad. Nou, dat is wel heel erg veel. Ik, ik bied u 100. Nou, ja. ook oh, goed 100 ah. wow. Ingenieur?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 Nou oh ja, goed, maar ik zou zo iemand toch nooit meer vertrouwen. Dat, hè, dat is natuurlijk uw zaak. Ja. Dag zuster, heel hartelijk dank ja. voor de gastvrijheidsdag, van... ingenieur. Ik kom het u morgen even betalen hè? Ja. En hartelijk dank vast. Jouw dochter thuis. Zo. Oh, hebt u dat nou toch kunnen zeggen van Gerrit, dat gaat toch niemand maar aan. Dat mag u nooit weer doen hoor. Nee, zuster. Oh, beloof het. Ja, zuster. Zuster, kreeg jij gaat het zo eng? het komt zo eng? Hij heeft zijn inbrekersgereedschap tevoorschijn gehaald en zijn masker, en zijn handschoenen. Ah, Gerrit, je bent nog dit toch niet hè, Hij ja, gaat ja, nee. ja, het door. Nou. Geen Gerrit, wat stelt dat voor? Ik zeg toch niet dat ik het doe. Ik zeg enkel maar dat ik het nog eens een keertje zou willen. Eén keertje ergens inbreken. Oh, dat is zo spannend. Door een keukenraam naar binnen, dan sluipen naar de brandkast, dan goed luisteren en dan heel veel... Oh, is... nou, ik wil niet hebben, Ik doe toch niks? Nee, maar je wilde, dat is bijna net zo erg Ach, niet. Jongens, gaan jullie eens even allemaal de kamer uit? Gerrit, ik moet eens even met je spreken, Kijk eens, weet een je wat ik nou graag zou willen? Dat is dat jij al die enge ijzeren gereedschappen in de gracht zou gooien. En je masker en je handschoenen van zou toch zo vreselijk zijn als je weer terugviel in de misdaad, Gerrit. Och, maar het gebeurt echt niet, zuster. Echt niet. Beloof je? Maar ik beloof het, zuster. Ja, nou, dan eh, vertrouw ik je. Kan ik je vertrouwen? Helemaal. Oh, maar. Ho, Niet dat meer ongerust wezen, hè? Zo... Nee. Niet meer ongerust wezen, zo is het. Zeg, die notaris woont toch in de plein, hè? Waarom vraag je dat? Nergens om zomer. Gerrit, het lijkt mij het beste dat jij nou maar concentreert op morgen. Denk nou maar aan oh, ja. je verjaardag. Ja, ja. En mijn opa komt morgen. Ja. Zeg, is toch het huis met die groene deur in dat balkon? Wat? van de notaris. Ik geloof dat wij jou vannacht moeten vastbinden, hè? want ik weet niet wat met jou En u nog. zei dat u me vertrouwde. Ja, dat is waar. <laughs> Als mijn opa morgen komt, wil u dan een beetje aardig voor hem zijn, die zo'n lieve man?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 Ach, maar hij doet het nooit meer. Hij is gepensioneerd en leeft in de AOW of zo en hij is de oud beef te veel en zo. Hij heeft hij dan de brouw? Ja, berauw, dat ook hoor. Dat heeft hij ook wel. Ja. Nou, hij niet meer kan, heeft hij wel berouw, ja. U wil hem toch wel een hand geven morgen? Nee hoor, ik wil hem geen hand geven. Nee. Oh? Nou, dan wil ik ook geen hand. Dan wil ik ook niet jarig wezen morgen. Gerrit, wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? Ik ga naar bed.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 Oh, nou Gerrit zou ons toch niet gehoord hebben, hè? Die slaapt natuurlijk al, want die is zo vroeg naar bed gegaan. Dat kan doen. Ja. Stoel. Doek erover. Moet de er mokkaard taart al op tafel staan? Nee. Gerrit is zoek. Zoek, Gerrit ligt in bed. Dat niet, Gerrit is bij. Nee. De deur uit. Hebben jullie naar zijn gereedschap gekeken? Wij. En naar zijn masker? Allemaal weg. Oh, wat ontzettend. En in de kelder gekeken, in de tuin en op platje? Overal rondgekeken. Hij is nergens. Oh, daar hebben we het gedonder in de was glazen. Waar is -ie dan? Wat is-ie dan? Nou, Gerrit wou toch inbreken? is oh. hij nu mee bezig? Oh. Oh. we hadden hem ja. moeten bewaken. Het is mijn schuld. Hij vroeg zo naar het huis van de notaris... ...en hij wil precies weten waar het was. Oh, ik zag het aankomen, is die al lang weg. Nee, hè? toch maar een kwartier, een kwartier geleden stond hij nog op het Zeg, zullen we hem achterna gaan op nee. straat? Nee, we nee. moeten nee. notaris waarschuwen. Ja, als, als Gerrit daar inbreekt, dan kunnen we meteen zien of het apparaat goed werkt. Deel, ja, maar even. Hm. Hallo, notaris, met zuster Klivia.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 Net een ekster. Wat zuster? Wel terug, mijn kinderen. Ik ben ontzettend benieuwd naar het resultaat van mijn uitvinding. Wel terug, zuster Clivienne. Wel terug, in jeur. Het kan toch niet, toch niet waar zijn? Was Gerrit, die mij had bezworen nooit meer een inbraak te zullen plegen, opnieuw in de fout gegaan?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 Hij kan wel gewapend zijn. Ach, wat een onzin, Gerrit, is niet gewapend. Ik, ik, ik bel de politie. Nee, doe niet, politie, bel ik, ik beloof dat u morgenochtend alles weer terugkrijgt... ...maar ik smeek het u niet, bel nou, Dat ja, u, u nog maar paar juwelen steelt, zuster. Ja, nou, kijk, gewoon laten doen, hè. Gewoon de gang laten gaan, ja, dat hè. gulden. Ja, maar het is toch maar voor enkele momenten... Je kunt het vanavond toch weer terug laten halen vannacht als het moet. Is hier nog? Ja, ik zie nog heel dadelijk. Oh, ja, maar u belt toch niet de politie, hè? Nee, nee, nee, goed, nee. Maar zodra ja. die thuis is dan moet dan op, dan kom ik het terughalen, hè? Uh, toch... Ja, ja. Een <truimert> uh, notaris! Notaris! Mm -hmm. Hij heeft opgehangen. Gerrit, waar ben jij? Hier. Nee, dat is niet waar. Je bent daar. Waar? Daar. Nee, ik ben hier. Uh. Wat is er nou zuster, rustig, er aan maar, Rust, zuster, wat is er nou, hoe kan ik nou daar zijn als ik hier ben, wat is er zuster, wat is haar wester Is ingenieur de zuster is vlooggevallen, wat is er nou zuster, kom bij zuster, word weer wakker zuster, tjule tjule, wip, wip, wip, zuster, oh, oh, waar ben ik?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 Bij notaris. Daar wordt op het ogenblik ingebroken door Gerrit. Gerrit, jij bent daar aan het inbreken nu. Wat een onzin. Ik ben toch hier. Ik kom net nee. binnen. Ik ga rasketten gaan halen. Dat was toch mijn weg. opa, Ja, want als mijn opa morgen geen taart krijgt, dan ging ik. Dat geen... betekent dat er bij de notaris een echte inbreker aan het werk is. We moeten een waard doen. Nee, van Gerrit, wat doe je ons toch een hoofd verdriet? Hoi. Hoi. Hallo? Gerrit, waarom ben je daar nou toch niet aan het inbreken? Ik kan kop omdat ik geen inbreker ben. Nou wordt hij goed. Hallo? Uh, uh, uh, ja, uh, met ja, ja, met u thuis? Ja, met ons thuis. Ja, is hij er nog? Nee, nee, ik heb gekeken, hij is weg. Oh, En uh, wat heeft hij gestolen? Nee, ja, ik heb net alles nagekeken, maar hij heeft alle juwelen laten liggen. Oh, gelukkig. En alle papieren en effecten zijn er ook nog, en alle goudstukken ook nog. Gelukkig, gelukkig, ja. Ja, ja, maar het duurste heeft hij meegenomen. De diamanten de bros van vrouwen buitenbeen. Is die... Nee? Ja, hij wist blijkbaar wat het duurste was, die Gerrit. Maar ik kom eraan, nog, zuster. Ik kom het terug halen. Is Gerrit al thuis? Oh, nee, kan ik ja, Ga weg met die gieter. Wat, zegt u? En ik zei, hij, hij is er nog niet. Uh... Oh, maar over een kwartier ben ik bij u, dan is hij wel thuis, hoop ik. Uhm, uh, uh, nee, uh, dat kan niet zo goed, notaris, want uh, wij liggen allemaal in bed te slapen. Ja, luister eens. Ik heb geen rust voor ik die We weer heb. Tot straks, zuster. Wat moeten we nou doen? Hij komt. Waarom kon je nou denken dat ik daar zou gaan inbreken? Ik doe er toch so nooit meer? Dachten jullie het allemaal? Dachten jullie dat ik daar...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 Gerrit! Gerrit, wees niet fout! Gerrit, luister nou eens. Wat een ellende, wat een ellende. Altmannetje. Oh, oh, Hé, hey, zou dat notaris wezen? Maar, Lore, zo oud is notaris nou ook weer niet. Oh, wat moet ik nou tegen hem zeggen? Ik durf het niet te zeggen. Als ik nou maar de tijd had tot morgenochtend, hè, dan moet ik nadenken. Ja. Dit is de opa van Gerrit. Ja. Dankjewel, liep kind. Voor de dienst opa. Dag opa. Dag meneer. Dag opa. Dag dame. Ik ben Gerrit opa. Oh? Gerrit is al naar weg. Ik zag nog licht branden. En ik dacht, kom, dacht ik, het is over twaalf, Dus ik wip even langs.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 Maar, eh, uh, ja. hebt u dan spijt? Spijt. Erg veel spijt. Oh, ja, ja. dat is tenminste dat iets, ik dat Dat ik niet inbreken spijt. kan. Ja, Want? ja, maar ik beef te veel en zo. En mijn gehoor is niet altijd te best, dus ik moest mijn carrière wel opgeven. Ja, maar ik bedoel, brouw. dat hebt u niet treurig. En het ergste is dat u van Gerk een slecht mens gemaakt hebt. Gaat u maar weg en komt u hier maar niet weer om. Nou, dan ga ik maar weer. Ik had een astariaatje voor meegebracht. Kijk dit astariaatje in dit potje. Zo fijn geweest zijn om elkaar weer eens even te zien. Al was me geen leven. Ik ben zijn opa. Hij ja, zat op het kiet toen ik klein was. Ja, we gingen samen naar de kijken.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 Alleen maar even dit potje en even feliciteren, hè? Ja. Ja? Naar de boven. blauwe deur. De blauwe deur, ingang, hè? U bent een dame, dame. U bent veel te goed, zuster. Notaris! Notaris! Daar hebben we het, de notaris. Ik ga wel even openen. Oh, Lor. Wat moet ik nou zeggen? Had ik nou maar even de tijd om iets te verzinnen, om te bedenken? Even blij dat het apparaat goed gewerkt heeft. Ja, uitstekend, uitstekend. Maar eerst mijn broertje? zuster, mijn broertje. Nee, die is er niet. Wat? Waar is de broch? Waar is Gerrit? Gerrit is toch zeker wel teruggekomen? U gaat me nou toch zeker niet zeggen dat Gerrit nog niet is teruggekomen? Nee, Gerrit is er nog niet mee. Dan is hij er vandoor, met mijn broos, met de broos van vrouwen naar buiten. Ween, oh, zie je wel, ik bel de politie. Maar nee, nee, de... nee ik bel, nee, alles komt recht. U zei dat er nog moeilijkheden met het apparaat waren ja. op huis? Ja, ja, zo even bij me thuis. De kat liep door de stralen toen begon dat ik weer. Maar dat doet er nou niet toe. Ik ben de... al de kat liep door de straal. Ja, oh, wacht, ja. maar, maar dan moet u dit ding, moet u hoger zetten. Ja, Kijk, ja, een beetje thuis, hoog. Dan dan precies. hoger, precies. Hoger? Ja. En dan gaat de kat onder de straat door. Ja, ja, op het ogenblik heb ik maar één zorg, Waar is scherp. Ik zal dat even demonstreren. Moet u kijken. Want ja, daar ga ik één Met Handen ja. en voeten ga ik zo even onder die straat door. Ja, ja. En dan gebeurt er niets. Houdt u hem nou maar op, houdt u hem nou maar op, u lief. Oh, wij hadden lang terug moeten, zijn die Gert. al lang. Ik blijf wachten. Al is het de hele nacht. Oh, dat zou ik u beslist halen. want het kan namelijk nog heel lang duren. Zo, zuster, dan zal ik de politie moeten waarschuwen. Het spijt me, oh. Nou, je En bedankt, die brokette. Nou, dag, opa. En bedankt, opa. En tot ziens, opa. En U zei dat hij niet thuis was. Ja, uh, yeah. nee. Ja. Uh, yeah. En u wist dus dat hij thuis was? Ja, uh, yeah. uh, uh, uh, nee, dat is te zeggen. U hebt gelogen. Waarom hebt u gelogen, zuster? Om, om tijd te winnen. Om tijd te winnen. Waar is de broche? Geen op. We hebben hem niet. Zo, Zo. hebt u hem niet. Roep onmiddellijk die Gerrit hier, dan zullen wij eens kijken of je de broche niet hebt. Ik ben de politie. Oh, nee, nee, nee, notaris. Nee, nee, ik zal het u maar zeggen. Het was Gerrit niet die inbreker die bij u was? Dat was Gerrit niet. Oh nee, hoe weet u dat dan? Omdat Gerrit naast me stond toen u opbelde. Toen ik dus opbelde, stond Gerrit naast u, hè? Waarom zei u dat dan niet, zuster? U zei dat, Gerrit, maar uh, zijn gang gaat. Al die tijd stond Gerrit naast u. Nee, niet al die tijd. Net toen u afbrak, toen merkte ja. ik dat hij naast me stond. Oh, al die kostbare tijd dat ik verloor laten uh, gaan. Ik had lang de politie moeten waarschuwen. Dat moet ik toch tegen vrouw op buitenbeen zeggen. En hoe weet ik dat u mij niet weer staat voor? de die gezuster? Misschien heeft Gerrit die broche meegebracht, en gaan jullie hem straks met z'n alles verkopen. We hebben de bros niet. We hebben er niks mee te maken. Dat was mijn opa. Nou, was dat dan geen lieve opa? Geef op mijn bros. Wat voor bros? jij hebt hem. Jij hebt bij mij ingebroken. Ik heb bij jou. <totstuk> jij ja, ja, kijkt schuldig even hier. Nou, is het uit. Ik wil het niet hebben. Wat denkt u wel? Ik heb geduid in was. huis. Jans, Jet, kom eens even hier. Schaamt u zich niet om mij te verdenken in mijn keurige rusthuis. U kent mij al meer dan twintig jaar notaris. Vraag excuus. Maar u hebt gelijk, ik liet me gaan. Ik vraag excuus. Wat oh, is een nou, weer? is Jongens, jullie kunnen getuigen dat Gerrit al die tijd hier was toen notaris belde. Ja, en uh, hij was hier toen u belde. Gerrit was kroeketig. Dan is het dus een andere inbreker geweest. Oh, ik ben een gebroken man. Moet ik dan tegen vrouw de buitenbeet zeggen? Oh, vlees. En het apparaat mag het niet. Dat heeft goed gewerkt. Ja. Uh, u zou mij nog bedanken, mevrouw. Dus. Wat? durft u mij dan nu om te vragen? maar echt. Het is dan toch wel een toppunt, hè? Dat Dat ik heb een verlies heb geleden van twintigduizend gulden. En u bent verantwoordelijk, zuster. En u zult maar die...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 De branche, de branche, de brood van vrouw en Oh, mijn vader. Niet gitten, niet gitten. Hoe kom jij uit broer? Gerrit? Dat is van mijn opa, dat is het verjaarskadootje van mijn opa. Ja, dat heb ik gekregen in een en met een briefje erbij. Oh, gunstig ik heb het briefje nog niet eens gelezen. Uh. Het was opa, opa was het. Lieve Gerrit, ja. ik breek nooit meer in. Dit is de laatste keer geweest om jou een mooi cadeau te geven.